Shabbat shalom. Vorig jaar hadden we het uh, met Genoeka over het Jozef verhaal en de wonderbare werking van God in zijn leven. Vandaag willen we eigenlijk heel specifiek stilstaan ook bij de wonderen en tekenen. Maar dan rond het symbool van de tempel. Want waar staat eigenlijk de tempel symbool voor? Voor de aanwezigheid van God centraal in het leven en in het leven van Israël. En dat was eigenlijk al zo in de tijd dat er nog geen tempel was, maar de tabernakel. En weten jullie eigenlijk precies aan te geven waar die aanwezigheid van God heel centraal was? In het heiligheid der heiligen en dan nog specifieker... Boven de ark, tussen de gerubim. Het verzoendeksel, ja. Nou, vanmorgen willen we eigenlijk weer als startpunt nemen... De, ...het evangelie van Johannes, waar we vorige keer bij stil stonden, hoofdstuk 3. Toen stonden we namelijk stil bij het leven van Johannes de Doper. En met name bij de tekst... Uh, ...hij moet groter worden en ik kleiner... En we gaan uh, met de woorden die Johannes daarna zegt, uh, door rond dit thema, Gods fysieke aanwezigheid. Ik lees u voor uit uh, het evangelie van Johannes. En we beginnen dan uh, nog een keer bij uh, vers 28. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet.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 Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toren blijft op hem rusten. Johannes, die zegt dus eigenlijk ongeveer hetzelfde als Psalm 121. Wat ik doe, zegt Johannes, ik wil naar boven kijken. Johannes die had, stonden we de vorige keer bij stil, eigenlijk al van kleins aan van de Messias gekend. Het was familie van hem. En diep in zijn hart wist hij dat hij het van een Messias moest hebben. En we horen hier ook vol enthousiasme hem vertellen over die Messias. Hij moet groter worden en niet kleiner. En het is eigenlijk hetzelfde wat hij zegt met de woorden van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ik kijk omhoog. Als we het ergens van moeten verwachten... dan moeten we het wel hebben van... wat hij boven heeft gezien... wat hij bij de vader heeft gezien... daar moeten we ons op concentreren. En het zijn eigenlijk diezelfde woorden... die de Messias eventjes later ook gebruikt. Um, wat zegt Johannes namelijk... ik lees het u nog een keer voor... hij die van boven komt, staat boven allen... Maar wie uit de aarde voortkomt is aards, hij die uit de hemel komt en boven alles staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft. En ik wil u eens meenemen naar wat er eigenlijk een paar hoofdstukken verder staat, wat Yeshua zelf zegt in Johannes 5, het 19e vers. Daar zegt Yeshua, waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets doen uit zichzelf. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Ziet u dat eigenlijk Johannes al zegt wat Yeshua later ook zegt en dat dat eigenlijk voor ons ook een voorbeeld is om ook ons, eh, ons daarna uit te strekken. Dat willen wij Gods aanwezigheid, willen wij Gods woorden in ons leven ervaren, dat we ons dan wel met het diepst van ons hart uit moeten strekken naar wat Yeshua eigenlijk zelf gezien en gehoord heeft. Als we het hebben over eh, wonderen en tekenen, over de eh, fysieke aanwezigheid van God in ons leven, en dat was de tempel, dan moeten we eigenlijk hier wel op gefundeerd zijn. Als wij eigenlijk niet gericht zijn op boven, op de woorden van Yeshua, en als we eigenlijk niet meer die wonderbare eh, kracht eh, van Yeshua beleiden in ons leven, dan is eigenlijk de dood in de pot in ons leven. Als wij eigenlijk niet meer geloven in wonderen, of in een God die wonderen doet, wat, is, wat houdt ons leven dan eigenlijk in? Wat verwachten we dan eigenlijk van de Heere God? Het is eigenlijk een heel belangrijk gebod in de Bijbel, om de God van de Bijbel te beleiden als een wonderbare God. Psalm 105 zegt dat. Zoveel psalmen zeggen dat. Dat we hem moeten beleiden als de God die wonderen doet. Ik wil u eens even meenemen naar een psalm als psalm 77. Waar iemand eigenlijk in grote nood zit, het niet meer ziet zitten. En die dan eigenlijk uitroept... Heere God, wat bent u eigenlijk? Ik lees u voor vanaf het achtste vers. Zou de Heere God voor eeuwig verstoten? Zou Hij niet langer lief hebben? Is Zijn trouw voor goed verdwenen? Zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn? Verbergt Zijn ontferming zich achter Zijn toren? En ik zeg, ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Ik denk terug aan de dagen van de Heer. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Overweeg elk van uw werken en houd, uw gedachten, houd in gedachten uw grote daden. Ziet u? Als wij in al onze moeilijkheden de machtige hand van de Heere God niet meer zien... of ons daaraan vastklemmen... wat houdt dan eigenlijk ons geloven in? Dwars door de hele geschiedenis... dwars door alle lijden die er is geweest... ook in het leven van de Maccabeeën. was er de schreeuw naar God... Heer, wat bent u? Help... En met name het volk Israël, die was er diep van overtuigd, omdat die tempel in ons midden is, is de Heere God in ons midden. En ik wil u meenemen daarom naar een psalm die dat met name zegt, dat is psalm 99. Ik lees u voor, de Heer is koning. Volken, beef. Hij troont op de Gerubs, aarde, sidder. Groot is de Heer op de Sion, verheven is hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven. Zo groot en geducht, heilig is hij. Dus het volk Israël was er zo van overtuigd, dat de Heere God, die op de Gerubs troont. Dat die hun bijstaat. Die God, die is er gewoon. Daar kunnen we op rekenen. Maar hoe was het dan bij de Maccabeeën? En hoe was het vaker in de geschiedenis van Israël? Want die tempel, die is toch heel wat keertjes aangevallen die is heel wat keertjes, zijn dat delen van in vlammen van opgegaan. En was God er toen niet? Ik wil u eens meenemen naar een heel mooi verhaal... wat in dit verband een grote rol heeft gespeeld. Dat staat in 1 Samuel 4. U weet, Samuel was eigenlijk net... Uh, het verhaal van Samuel is aan de orde geweest. En Eli, zijn voorganger, is dan nog profeet, maar die is eigenlijk niet helemaal trouw meer. En zijn zonen, uh, hij corrigeert zijn zonen niet, zijn zonen die gaan helemaal in de fout. En we lezen dan in het vierde hoofdstuk, er komt een strijd met de Filizijnen. En Israël ziet dat ze eigenlijk aan de verliezende kant gaat. Dus ze bedenken eigenlijk volgens hen een, wel een leuk idee. Jongens, we moeten die ark moeten we in uh, de strijd gooien. Dan komt het goed. Want het was voor hen een automatisme. God woont toch boven de Gerubs. Dus... We gaan dan echt wel winnen. Dan is het echt voorgoed bekeken met die Filistijnen. Ik lees je voor vanaf het uh, derde vers. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd... vroegen de oudsten van Israël... Hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen die Filistijnen... een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer... moet uit Silo hierheen ge worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van zijn vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerubs woont. Hofni en pinegas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. En toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, toen barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde... Ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en ze vroegen... Wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen... werden ze bang en ze zeiden... Hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit. Want zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God... Het is diezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei pogen, plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen. Laat zien wat je kunt. Anders worden we slaven van de Hebraïen, zodat zij het, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat eens zien wat je kunt, ten aanval. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. En ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. Ziet u dat dat eigenlijk toch niet altijd een automatisme is dat God hier met de ark aangeroepen wordt om de overwinning te behalen en je haalt een keiharde nederlaag. We, maken straks, we gaan er straks verder op in. Maar er gebeurt eigenlijk toch wel iets heel humoristisch in het vervolg. Want wat gebeurt er? We lezen verder in hoofdstuk 5. De ark van God, die bij Eben Haezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op. Ze brachten hem naar de tempel van Dagon. En ze zetten hem daarnaast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel. Daarom durven de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen, deze drempel tot op de dag van vandaag niet te betreden. De heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met aanbijen. En toen de burgers van Asdod zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze... De ark van de God van Israël kan hier niet blijven, want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon. Ze riepen de Filistijnse stadvorsten erbij en ze legden hun de vraag voor. Wat moeten we doen met de ark van de God van Israël? Naar Gad brengen, luidde het antwoord en ze besloten de ark weg te brengen. Toen de ark naar Gad was overgebracht, keerde de heer zich tegen die stad, zodat ook daar een geweldige paniek ontstond. Hij trof de stad, hij trof de inwoners van de stad van groot tot klein en iedereen kreeg aanbijen. Ze stuurden de ark van God door naar Ekron, maar zodra hij daar aankwam begon de bevolking te schreeuwen. Ze hebben de ark van de God van Israël hierheen gestuurd om ons allemaal te doden. Weer riepen ze de Filistijnse stadvorsten erbij en ze zeiden, stuur de ark van God van de God van Israël, terug naar waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal gedood. In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan. Wie niet stierf, werd geplaagd door aanbijen, en het gekerm van de stad steeg op naar de hemel. God laat ons dus eigenlijk toch wel zien, je kunt me mij niet spotten. Want waar die ark is, waar ik gezegd heb, ik leef tussen de gerubim, daar valt niet met mij te spotten. Ik leef en ik wil op aarde ook een fysieke plaats hebben. Fysiek. Ik wil u wat dat betreft ook nog meenemen naar Ezekiel, wat eigenlijk um, dan weliswaar een heel andere plek inneemt in de geschiedenis. Apocalyptisch, want dat is iets wat echt nog moet komen. En wat eigenlijk ook weer laat zien, dat God, ook al zegt de Bijbel dat wij de tempel zijn, aan de andere kant ook fysiek in deze wereld aanwezig wil zijn. Ik neem u mee naar Ezekiel, en vanaf het 39e hoofdstuk kunnen we dan lezen dat op een gegeven moment in de geschiedenis... de strijd tegen Israël apocalyptische vormen gaat aannemen. En in die hoofdstukken die daarop volgen, vanaf vers 40... zie je dat er een nieuwe tempel wordt gebouwd. En ik wil u meenemen naar het 47ste hoofdstuk. Daaraan kun je zien dat... Die tempel er nog nooit geweest is, want in ieder geval in hoofdstuk 47 gebeuren er dingen die vandaag de dag nog niet gebeurd zijn. Ik neem u mee naar, um, laten we maar beginnen bij het eerste vers. We zien uh, die tempel, die zijn ze al behoorlijk aan het bouwen. En er wordt dan een Gesproken over water, wat vanuit de tempel loopt naar de dode zee. Ik lees je voor het eerste vers. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. En het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel. Ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten. En we liepen buitenom, naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. En met de meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten. En hij mat duizend el. En daar liet hij mij door het water waden. En het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el, en hij liet me weer door het water waden, en het water kwam tot mijn knieën. En hij mat nog eens duizend el, en liet mij er weer door waden, en het water kwam tot mijn heupen. En hij mat nog eens duizend el, en toen was het water een rivier waar ik niets doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaardbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en het mond uit in de Dode Zee. En wanneer het de zee instroopt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt, komt leven. en Er zal vis zijn in overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Enkedi tot En-Eglaim zullen er vissen staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. En er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen de morassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zoutwater. Ziet u? God wil fysiek wonen, ook op aarde. Dat is de machtige boodschap, ook op Ganoukka. Als al die, die Maccabeeën zo'n geweldige strijd hebben moeten voeren mogen wij de voor en tijdens en daarna beleiden, net als psalm 99. Dank u wel, Heere God. U bent degene die trouw bent en u bent degene die doet wat u zegt, want u wil wonen te midden van mensen. U doet het. U helpt me. Vaak denken wij zo, van als de moeilijkheden er zijn... En als de dood ons op de hielen zit, dan denken wij dat God er niet is. Dat hebben we de vorige keer gezien. Iemand als een Johannes, die vanaf kinds af aan met Yeshua is grootgebracht. En daar zo vol van was. Die begon eigenlijk te twijfelen toen hij in de gevangenis terecht kwam. Of eigenlijk die Yeshua inderdaad wel de Messias was. Want op een gegeven moment zat hij in de gevangenis. En toen liet hij zijn discipelen sturen. Naar de messias. Bent u eigenlijk wel degene die komen zou. Of verwachten we een ander. Nou, eigenlijk zitten we met Hanukkah En vorig jaar ook met het Jozef verhaal. Zit je eigenlijk met vragen. Die je hele bestaan, tot in je hoofd, tot in je, de, de diepste botten van je bestaan, raken. Want in al je vertwijfeling kun je net als Johannes de Doper, kun je misschien wel eens afvragen. Ja, maar is de Heere God eigenlijk in mijn leven? En als iemand als Johannes de Doper dat al zegt. Iemand die daar heel zijn leven lang tot aan zijn bediening mee is grootgebracht. Dan kan dat net zo goed in ons leven zijn rol spelen. Door alle eeuwen heen is er ondanks die beleidenis, de Heere God is in ons lijden, ook die vertwijfeling geweest... Als we kijken naar dat lijden van die Maccabeeën, dan kun je daar wel eens diep van onder de indruk zijn. Als we het, de boeken lezen van de 1 en 2 Maccabeeën, zie je nota bene dat soms in drie dagen tijd er 80.000 mensen gedood worden. Die Antiochisch Epiphanes, dat was eigenlijk een hitler die als hij de capaciteit had gehad en de technische know-how, had hij zeker in zijn tijd al gaskamers gehad of misschien nog wel meer geavanceerde apparatuur. Joden werden soms gewoon met een boot de Middellandse Zee opgedreven om daar die boot tot zinken te brengen. Maar wat moeten die mensen toen in die tijd maar niet gedacht hebben? Heere God, waar bent u? We hebben u al die tijd beleden als de God die er is, die er altijd is en die krachtig is en die zijn macht laat tonen aan zijn vijanden, en nu? En hoeveel mensen zijn er de gaskamer niet in gegaan met het sma op hun lippen? Ik wil u eens meenemen nog naar een bijbelgedeelte wat zowel eigenlijk de overwinning laat zien, maar toch ook wel de vertwijfeling. We gaan eens naar Hebreeën 11 toe. Hebreeën 11, wat eigenlijk het hoofdstuk is van de geloofstijl, Wat ons laat zien, de wolk van getuigen. En we lezen dan in Hebreeën 11, ik lees u vanaf, voor, vanaf het eh, 32e vers, er zijn al heel wat geloofshelden gepasseerd. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was, die de, lui, die de leeuwen de muil uh, toeklemden. Aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard, die hun zwakheid krachtig overwonnen. In de oorlog machtige helden werden en vijandige legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Maar, en dan komen we meer in de hoek van alle strijd die er is geweest bij de Maccabeeën. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geesteling. Zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of door midden gezaagd. Ze zwierven door een. Ze zwierven door een um, moordend. Nee, ze stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten, geitenvellen. Berooid, vernederd, mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden. En verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. En al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen werden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beter had voorzien en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Ziet u dat het er allebei is? Het is niet altijd zo automatisch, Halleluja. Als wij in lijden zitten en in nood en we roepen de Heere God aan dat hij er is om ons te bevrijden. Ik denk dat dat soms maar een moeilijk gelag is voor ons. En dan hebben wij nog niet eens zo'n strijd van de Maccabeeën ervaren. En wij leven niet in een land als Afghanistan of in Irak waar je onder een dreiging kunt leven, dat je net als Johannes de Doper van je hoofd beroofd wordt. Maar denk eens aan de Tachtigjarige Oorlog. Hoeveel Nederlanders, Nederlandse gelovigen toen op de brandstapel zijn gestorven. En om eventjes in de geschiedenis te blijven van de, de Maccabeën. Hoe de Maccabeën, als hun tong werd uitgesneden, als er een dreiging kwam, dat ze op de meest afschuwelijke manier gemarteld werden. Wat voor een geloofstijl die mensen spraken. Geweldig. Ganoeka roept ons op om in alle omstandigheden God te beleiden als de God die in ons leven aanwezig wil zijn. Ook in het lijden. Ook als de dood ons op de hielen zit. Vinden jullie dat niet moeilijk? Waarom nou de ene keer wel, om de andere keer niet? Waarom de ene keer misschien wel overwinning? En de andere keer moet je misschien het leven erbij neerleggen? Ik denk dat daar geen antwoord op is. Waarom, waarom was er tijdens het leven van Johannes de Doper, toen hij de gevangenissen ging, waarom was er toen voor Johannes niet die bevrijding? En misschien zegt u heel persoonlijk in uw eigen Ghanoukha verhaal, ja ik zit er eigenlijk ook wel mee. Bij mij is het net zo erg als wat er geschreven staat in Malachi 3. Dat ik mij afvraag, wat voor zin heeft het nu eigenlijk om de Heere God te dienen? Misschien denkt iemand dat wel. Ja, we zingen allemaal van die mooie liederen. Van bevrijding, genezing, van wonderen. En ik... Je moest diepst in mijn hart mijn pijn is weten. Voor mij, voor mij zijn alle, is de hele wereld, is, is een reus die ik niet overwonnen krijg. Herken u dat wel eens in uw leven? Dat alles voor u reuzen zijn. Dan heeft de Heer God toch wel een heel belangrijk antwoord. Op dat zo menselijke gedrag en die houding. Zegt Deuteronomium 1 eigenlijk een heleboel. Ik wil u daar eens mee naartoe nemen. Het volk Israël. Moet door de woestijn nog trekken naar het beloofde land. En daar worden verspieders uitgestonden. En die komen terug. En toen begint het gelazer. Wat zeggen ze namelijk? Ik lees u voor. Vanaf het 26e vers. U wilde niet verder trekken. U verzette zich tegen het bevel van de Heer, uw God. U zat in uw tenten te klagen. De Heer moet ons wel haten. Hij heeft ons alleen maar uit Egypte weggehaald om ons uit te leveren aan de Amorieten en om ons uit te laten roeien. Waar gaan we eigenlijk heen? De moed is ons in de schoenen gezonken toen onze verkenners vertelden dat de mensen daar sterker en langer zijn dan wij. Dat ze in grote stenen, steden met hemelhoge versterkingen wonen en dat er zelfs reuzen leven. Toen heb ik u geantwoord. Er is geen enkele reden om bang voor hen uh, te zijn. De Heer uw God die voor u uitgaat zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij in Egypte het voor u opnam. En ook in de woestijn. Waar u ervaren hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt. De hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier. Desondanks vertrouwde u niet op de Heer uw God hoewel u voortging op uw weg om een plaats voor u te zoeken waar u een kamp kon opslaan en u s'nachts met een vuur en overdag met een wolk de weg wees die u moest gaan. En toen de Heer u hoorde klagen ontstak hij in woede. Hij zwoer, niemand van deze verdorven generatie zal het goede land zien dat ik jullie voor voorouders onder ede heb beloofd. Zie je dat de Heere God in al onze strijd niet wil dat wij onze vijanden zien als onverslaanbare vijanden? Ook al zouden we ons leven erbij neer moeten leggen, de Heere God zegt eigenlijk vrees niet voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar je ziel niet kunnen doden. Al moeten we ons leven erbij neerleggen, dat geeft ons eigenlijk nog niet het recht om een mens groter te vinden als de Heere God. Als wij in al onze strijd niet leren dat de Heere God ook dan de allergrootste is en de almachtige die mij helpt. Ja, dan, dan, dan doet ons geloof eigenlijk niks. Geloven, het geloof van Ganoukka is, het geloof van de Bijbel is, wat er ook in mijn leven een rol speelt, God is veel groter. God is veel machtiger. Hij doet het misschien allemaal niet op mijn manier... Hij geeft misschien niet die bevrijding zoals ik het graag wil. Maar hij is wel veel machtiger. Al zou ik net als Johannes de Doper op een dag onthoofd worden. Dan is het nog niet zo dat ik kan zeggen. Ja zie je wel. de Heere God accepteert mij niet. Nou hoor ik niet bij die wolk van getuigen. Als wij kijken naar dat hoofdstuk van Hebreeën 11. Al die mensen die door midden zijn gezaagd. Die gefolderd zijn, gemarteld. Waren dat mensen waar je van moest zeggen. Ja, die heeft de Heere God verlaten. Echt niet. Die horen ook bij de wolk van getuigen. Het hangt er misschien ook maar net vanaf in welke tijd wij leven en wat voor, wat voor antwoorden God van ons vraagt. Want in die tijd van de Maccabeeën was er voor het volk Israël eigenlijk geen andere keus. De keus om alleen te moeten strijden, want anders gingen ze radicaal aan. Dat was eigenlijk precies hetzelfde als in 1948 dat de Arabieren zeiden... Jongens allemaal aan de kant. Wij drijven dat volk wel eens even de zee in. Ze gaan er radicaal aan. En zo was het eigenlijk ook in de tijd van de Maccabeë. Het was eigenlijk geen andere keus. Strijd. Maar in een andere tijd. Doet de Heere God dat niet? In de tijd van Johannes de Doper hoor ik Yeshua niet zeggen... dat ze de wapens op moeten nemen... tegen de vijand. Vraag me niet waarom. Dat is wel een feit. Als in de nacht... Yeshua gearresteerd wordt... is er een van de discipelen... en die pakt een zwaard... en die wil het... die houdt het oor af... van iemand... En Joshua zegt, als je het zwaard opneemt, zul je door het zwaard vergaan. Dat was toen het antwoord. Betekent dat dan dat er nooit geen oorlog mag zijn? Betekent dat dan dat God nooit een oorlog goed vindt? Ik denk niet dat je dat op basis van de Bijbel kunt zeggen. God roept zo vaak op tot een oorlog. Een ander punt. We leven in een tijd dat er veel gesproken wordt over islamisering. Of over het gevaar dat wij, of dat ons volk, dat Europa, misschien over vijftig jaar, misschien wel minder... ...overheerst wordt door een geloof wat ons geloof niet is. Men zegt als bijvoorbeeld Turkije bij de Europese Unie komt... ...dat eigenlijk dan in één klap... ...Europa meer moslim is... ...als de joods-christelijke cultuur... Moeten wij dan accepteren, nu al, dat wij bijvoorbeeld een demi worden, een burger met inferieure rechten. Net als nu bijvoorbeeld Palestijnse christenen, net wat een broeder ervoor, waar Palestijnse christenen in leven... Christenen voor Israël heeft het op willen nemen voor Palestijnse christenen. En die mensen komen terug in Israël, in Bethlehem. Die kunnen daar gemarteld worden, vernederd, achter een auto gebonden worden, vermoord. Wat is soms vandaag de dag het Ghanoukha-verhaal van sommigen? van Palestijnse christenen. Wat vraagt God van ons vandaag? In ons gaan aan verhaal. Ik vind het wel eens moeilijk dat we... wij leven in een cultuur... waar we al die vervolging... die pijn, dat lijden... van Maccabeërs van brandstapels, helemaal niet kennen. Misschien is al een van de grootste moeilijkheden van ons gelovigen, dat we daarom eigenlijk niet weten hoe we moeten kiezen. En dat we daarom ook al gauw, eerder als anderen, die die vervolging eigenlijk wel kennen, die het, die pijn en dat lijden veel meer aan de lijve ondervinden, elke dag... Dat we daarom ook veel, veel beter moeten leren. Dat we ons niet afgewezen moeten voelen. Als we dat lijden wel kennen. Ik wil daarom nog één keer terug gaan naar Hebreeën. Daarnet werd eruit voorgelezen bij de lofprijzing. Die wolk van getuigen... Die willen ons wat leren. Ik lees je voor vanaf het eerste vers. Nu wij door zo'n menigte. Geloofsgetuigen omringd zijn. Moeten ook wij de last van de zonde. Waarin we steeds weer verstrikt raken. Van ons afwerpen. En vastberaden. De wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarom daarbij de blik richten op Yeshua. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denken aan de vreugde.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 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem, met, als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks hè? Maar als je nou dat woord dat dus Hebreeuws. Als je daar de wortels van bekijkt, dat is de get, de noen en dan de kaf. Hè, een kind leert uh, te spellen. Zit het woord genoeg in. Dat is tucht. Dat is hier Hebreeën 12. Om inwijding te beleven, om inwijding te doen heb je ook tucht nodig. Wij zijn zomaar niet toegewijd. Als iemand gelovig wordt... en je zegt... je moet nou toegewijd gaan leven hoor. Dat leren wij niet van het ene moment op het andere. We hebben zo hard ook die tucht van de Heere God nodig... om toegewijd te zijn. Het is iets wat we zelf niet zoeken. En als wij die, dat, als wij die pijn in, de, in, in ons leven hebben... wees eens eerlijk... hoeveel van ons denken er dan niet... dat de Heere God problemen met ze heeft... Hoe van ons voelen zich in de moeilijke periode van ons leven niet door de Heer God afgewezen? Als er geen halleluja-stemming in ons leven is, waar is God dan? Als wij een leven hebben als een Jozef, waarom moeten we ons dan altijd afgewezen voelen? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En wij zijn wel navolgers van zijn zoon. Yeshua wil dat we dezelfde weg gaan van hem. En soms kost dat heel veel strijd. En heel veel moeite. Dat hoeft ons nooit te brengen bij... Wat ik net zei Malachi 3, bij de vraag van. Wat heeft het nou voor zin om de Heere God te dienen? Je kunt verteerd worden. Door die pijn dat je eigenlijk denkt: ik word door de Heere God afgewezen. Wat voor zin heeft het om de Heere God te dienen? Nou, eigenlijk wil ik bij die vraag eindigen. Met ons genoek uh, ...verhaal... ...Maliachie 3... ...wat is eigenlijk de zin... ...van dat we het soms moeilijk hebben... ...ik lees u voor vanaf... Uh, Malachi 3... ...vanaf het 14e vers... ...jullie hebben gezegd... ...wat heeft het voor nut... ...om God te dienen... ...wat hebben wij eraan... ...dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de Heer van de hemelse machten. Wij moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt, gaat het voor de wind. En wie God beproeft, komt er goed vanaf. Zo spraken de mensen, luister goed, die ons zag voor de Heer hadden tegen elkaar. En de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ons zag voor de Heer hadden die zijn naam hoogachten. En op de dag die ik voorbereid... zegt de Heer van de hemelse machten... zullen ze mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een kind... zoals je een kind spaart... dat je gehoorzaam is. Dan zullen ze het verschil weer zien... tussen rechtvaardigen en wettelozen. Tussen mensen die God gehoorzamen... en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen... brandend als een oven. Wie hoogmoedig... Of wie zich goddeloos gedragen, zullen, zich, zullen dan slechts stoppels zijn, die door de hitte van de dag worden verteerd, worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie, die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan, de zon der gerechtigheid en genezing in haar vleugels draagt. Ja, amen. Dat is de hoop. Dus, maar dat is ook tevens onze, onze halm waar we aan vasthouden. Het is niet te vergeefs om de Heer God te dienen. Of het nou goed in ons leven gaat of het gaat fout. Of we denken dat het fout gaat. Of er nou halleluja stemming is of er is rouw. Wij hebben de opdracht om net als Johannes de Doper ons zacht voor de Heere God te hebben. Om gewoon te doen wat Hij zegt. Hij moet groter worden en ik minder. En Johannes zegt eigenlijk precies hetzelfde. in het gedeelte waar we mee begonnen zijn. Dat alles erom vraagt dat we aan Hem gehoorzaam zijn. We moeten niet zomaar meegaan met allerlei wind ons kompas is wat Yeshua zegt dat we ons houden aan zijn woord en dan worden we beloond en dat mogen we zeker weten we eindigden de vorige keer met Romeinen 8 ook al worden we vervolgd ook al worden we gedood wij zijn meer dan overwinnaar Het is niet te vergeefs om de Heere God te dienen. Yeshua is er altijd. Ik hoef me niet afgewezen te voelen. Eigenlijk ben ik altijd overwinnaar. In Hem die ons heeft lief gehad. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Vader in de hemel, ik wil u danken dat u de God van Hanukkah bent. De God van Johannes de Doper. De God van Malachi 3. Dat het niet te vergeefs is om u te dienen. Dat u de God bent die altijd er is. De God die in Yeshua laat zien, ik ben met jullie. Ik hou van jullie, ik ga jullie voor. En ook al moet je soms in lijden en in pijn zijn, ik ben er. Ik draag je, jullie zijn mijn kinderen. Ik wil u danken dat u deze God bent. Ik wil u danken dat u ons draagt. Tot de dag dat u terugkomt. En die dag zal zeker komen. Wij danken u daarvoor. We danken dat we daar rijkhalsend naar uit mogen zien. Dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. We danken u dat die dag komt. En dat u ons dan zo volmaakt blij zult maken. Halleluja, glorie voor uw naam. Amen.